8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal. De nieuwe Donna Taart. Het verschijnt als eerste in Nederland. En speelt zich af in Amsterdam. En natuurlijk richten we onze blik op Duitsland. Nu eerst het NOS journaal. Hier is Jan van der Putten. Oud-hoogleraar Mart Baks van de VU in Amsterdam heeft zich zeker 15 jaar lang schuldig gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag, fraude en het recyclen van zijn eigen artikelen, zijn we de Volkskrant en NRC Next. De politiek-antropoloog zou zeker 61 publicaties hebben verzonnen en zijn eigen artikelen onder een andere naam opnieuw hebben gepubliceerd. Volgens de Volkskrant is Baks zaak veel groter dan de fraude van de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel. De VU startte vorig jaar een onderzoek naar Bax... na de eerste berichten over mogelijke fraude. De universiteit neemt geen juridische stappen, schrijven de kranten... omdat Bax al sinds 2002 met pensioen is. Bondskanselier Merkel heeft bij de Duitse verkiezingen... een forse overwinning geboekt. Haar CDU-CSU kreeg 41,5 van de stemmen. Merkel zelf sprak gisteravond van een superresultaat. We gaan morgen in onze gremien dat alles bespreken... wanneer we het eindgeltige waalergebnis kennen... Maar feiern durven we heute schon, denn wir haben's toll gemacht. Je moet wel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. Want de liberale FDP werd weggevaagd. Die kreeg maar 4,8 procent van de stemmen. Bijna 10 procent minder dan vier jaar geleden. Omdat in Duitsland een kiesdrempel van 5 procent geldt, verdwijnt de FDP voor het eerst in haar bestaan uit het parlement. En het lijkt erop dat Merkel nu is aangewezen op samenwerking met de Sociaaldemocratische SPD. Net als tussen 2005 en 2009. De SPD boekte een bescheiden winst en komt op bijna 26 procent. Een tegenvaller, vindt partijleider Steinbrück, die op meer had gehoopt. De andere linkse partijen leden verlies. De Groenen en die Linken komen allebei op ongeveer 8,5 procent. De nieuwe partij Alternatieve Vuur Duitsland komt niet in de bondsdag. De eurosceptici kregen 4,7 procent van de stemmen en bleven daarmee net onder de kiesdrempel. Keniaanse veiligheidstroepen hebben vanmorgen opnieuw geprobeerd om de terroristen in een winkelcentrum in Nairobi uit te schakelen en hun gijzelaars te bevrijden. De 10 tot 18 terroristen van de islamitische organisatie Al-Shabaab houden nog zo'n 10 mensen vast Ze zitten op de begane grond van het complex, zegt correspondent Koer Lindijer. En ze zitten daarachter kogelvrij glas. Ik ken het gebouw natuurlijk goed en daar zit een barclaysbank. Dus vermoedelijk hebben ze zich verschanst in een bank. En ja, kan er wel op ze geschoten worden, maar worden ze niet geraakt. De gijzelaars in Nairobi zijn vermoedelijk expats en toeristen uit westerse landen. President Obama heeft de Amerikanen opgeroepen om in opstand te komen tegen de wapenwetgeving. Dat deed hij tijdens de herdenking van de schietpartij op een marinecomplex in Washington. Daarbij vielen vorige week maandag twaalf doden. Het is volgens Obama te makkelijk om in Amerika een wapen in handen te krijgen. Maar het lukt de politiek niet om de wapenwetten aan te scherpen. Verandering moet dus komen waar die altijd vandaan komt, zei Obama, van de bevolking. Bij de herdenkingsdienst waren zo'n 4000 mensen aanwezig. Televisieproducent John de Mol heeft in Los Angeles een Emmy Award gewonnen voor zijn programma The Voice. De Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. De Mol was verrast door de winst. Ik ben best wel verwend met prijzen en dan tot nu toe eigenlijk alleen maar in Europa. En dan kom je in Amerika, alleen dat evenement al van de Emmys is zo indrukwekkend, het is zo groot. En als je dan wint, ja, dan, dan voor mijn uh, normen ben ik uit het dak gegaan. Het programma won in de categorie Outstanding Reality Competition Program. En andere genomineerden waren onder meer Dancing with the Stars... So You Think You Can Dance en Top Chef. Dan nog het weer. Eerst bewolking en nevel, maar geleidelijk meer zon. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking en nevel en van het zuiden uit zon. Ook dan 18 tot 21 graden. Vanaf woensdag toenemende kans op een bui. En de temperatuur daalt tot rond 16 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Edwin Gerritsen. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam. In totaal zaten 120 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat vervoerde 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met een klapband. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Dordrecht staat 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam zijn alle rijstroken weer open bij Kaagdorp. Er is vanochtend een ongeluk gebeurd met tien personenauto's. Er staat nog vijf kilometer file. Tussen Annapolona en Den Helder rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. En de oorzaak is een kapotte trein. Straks de problemen van Angela Merkel, want het is niet alleen maar feest.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 De bal ligt in het speelveld van vrouw Merkel. Zij moet zich een meerheid bezorgen. Volgens SPD-leider Steinbrück ligt de bal nu bij Merkel. Want ze mag dan wel een enorme overwinning hebben geboekt. 41,5 van de stemming. Uh, de CDU is daarmee ook dan de grootste partij geworden in de Bondsdag. De coalitiegenoot FDP werd weggevaagd. Mag niet terugkeren. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. Want uh, de kiesdrempel niet gehaald, Tim. En dus is die coalitiegenoot weg... Wie nu? Wie wil, wie kan? Ja, de SPD ligt het meeste voor de hand. Maar dat zullen echt geen makkelijke onderhandelingen worden. De SPD regeerde ook al met Merkel tussen 2005 en 2009. Verloren vervolgens toen de verkiezingen. Bereikte zelfs hun historisch slechtste nederlaag ooit dus. En hetzelfde gebeurde nu met de FDP. Die regeerde de afgelopen vier jaar met Merkel. En die haalde, zoals we nu weten, de kiesdrempel niet eens gisteravond. En verdwijnde dus zelfs uit het parlement. Dus ja, als je regeert met Merkel kan dat ongeveer gelijk staan. Aan zelfmoord zou je kunnen zeggen. Ja, dus uh, zal de SPD uh, zijn poot heel erg stijf gaan houden in de onderhandelingen die zullen volgen. Uh, want die gaan er natuurlijk heel veel voor terug eisen als het zover komt. Want die willen natuurlijk niet nog een keer uh, een enorme nederlaag aan hun broek krijgen als het weer tot verkiezingen komt over vier jaar. Ja, toch heel bijna de helft van de Duitsers, die grote coalitie wel. Um, dan zal SPD ook wat geboden moeten worden, denk ik. Hè? Behoorlijk zware posten. Nou, bijvoorbeeld, ja, dan moet je kijken naar ministersposten... maar dan, dan moet je natuurlijk ook kijken naar het programma van de SPD. Die hebben heel erg gehamerd op een wettelijk minimumloon. Dat is er nog altijd niet in Duitsland. Die hebben daar ook een bedrag aan verbonden. 8,50 euro per uur moet iemand minimaal in Duitsland verdienen. Nou, Merkel is daar nooit zo'n voorstander van geweest... van zo'n wettelijk minimumloon. Die heeft altijd gezegd, dat moet de markt zelf maar regelen. Daar moet Berlijn zich verre van houden. En, en dus zie je wel dat dat de afgelopen uh, maanden zelfs nog gebeurde... in verschillende uh, branches, dat uh, dus de vakbonden samen met werkgevers tot een minimumloon kwam. Nou ja, daarvan zegt de SPD, daar hebben wij geen zin in. Dat willen we politiek regelen. Dat is een heel belangrijk punt. Daar is Steinbrück de afgelopen maanden voortdurend mee door het land getrokken. En bijvoorbeeld ook uh, belastingverhoging, zegt de SPD... van de, uh, de 5 van de hoogste inkomens... die moeten meer belasting gaan betalen. En Merkel heeft altijd gezegd... Hm. Uh, Onder mijn leiding gaat er, uh, ge, wordt er geen euro meer belasting betaald. Dus kortom, uh, ja, ze staan nog wel uh, behoorlijk ver uit elkaar op sommige punten. Ja, eens kijken wat dat gaat worden. Nou ja, goed, FDP hebben gezegd, liberalen zijn weggevaagd... hebben de kiesdrempel niet gehaald. Heeft alternatief voor Duitsland ook niet. Maar dat is een nieuwe partij en het was krap aan. Hè? Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is echt wel een uh, knap resultaat. hoor Die komen vanuit het niets op 4,7 procent. Dus inderdaad net niet de kiesdrempel van 5 procent. Maar die zetten zichzelf wel heel duidelijk op de kaart. Ze bestaan pas vijf maanden. Ze uh, zijn echt een campagne gestart met een anti-euro geluid. Uh, ze staan uh, vooral voor het uh, uh, vooral stoppen van het geven van miljarden... aan noodlijdende landen in Zuid-Europa. Wat uh, nu uh, natuurlijk nog veel gebeurt, uh, gebeurt. Denk met name aan Griekenland. Ze willen de eurozone openbreken. Dus ze willen Duitsland en andere bijvoorbeeld Nederland... Finland-Oostenrijk een eigen eurozone laten hebben... en die Zuid-Europese landen eruit. Nou, Dat is toch blijkbaar een geluid dat bij een aardige groep Duitsers aanslaat... kun je inmiddels zeggen. En nou ja, De lijsttrekker van de Alternatieve voor duitsland dat is Bernd Loeke, uh, 50 jaar professor ook. Uh, het is echt een professorenpartij, zo zijn ze een beetje neergezet in ieder geval. Uh, ja, die heeft al gezegd dat dit pas het begin is. Uh, er komen Europese verkiezingen aan in juni volgend jaar... en ja, dan willen ze definitief uh, toeslaan. Dus ik denk dat we van die partij nog wel gaan horen hoor, de komende tijd. Goed. Tim... De Wit in Berlijn. Eentje verderop is uh, Roel Vanochtend uh, Vroeger uh, was hij al op straat. Roel, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, De Duitsers uh, zijn geconfronteerd met een grote overwinning van CDU-CSU. Er zijn uh, nog maar vier partijen straks in de bondsdag. Hoe denken ze erover? Ja, dan zou je zeggen, de Duitsers zijn helemaal de kluts kwijt nu. Hè. Die uh, weten niet meer hoe het verder moet, maar ze gaan gewoon naar hun werk zitten... een kopje koffie te drinken op het uh, terras in alle vroegte, vlak voordat ze naar het werk gaan... eten er een broodje bij. Het, uh, het tapijt voor mijn hotel wordt gestofzuigd. Het leven gaat natuurlijk ook gewoon door. Dat is altijd wel een beetje het aparte... naar alle opwinding van een verkiezingscampagne... en zo'n verkiezingsdag. Iedereen gaat gewoon zijn weg. En wacht nu weer af wat uh, de heren en dames politici... Uh, um, uh, aan, aan, aan coalities kunnen smeden... en hoe het verder zal gaan met uh, Duitsland. Hier in de Friedrichstraatse... Uh, is het een drukte van belang? Hier is een groot station. Mensen gaan uh, naar hun werk of naar de studie. En uh, ja, sommigen zijn misschien dik tevreden met het resultaat. En anderen zullen toch een tikkeltje teleurgesteld zijn. Uh, Ik vind het schade dat die AfD niet erin is. Jammer dat de Alternatieve Veerde Deutschland uh, het niet ja. gered heeft. En persoonlijk ook dat de FDP raus is. En wat mij betreft is het prima dat de FDP eruit is. Desalpis is het goed dat die FDP niet meer daarbij is. of het goed is, wordt zich dan nog zeigen. maar mijn persoonlijke mening is ja, je heeft zeigd dat ze eigenlijk niet meer gebraucht werden. Die zijn aan de mening voorbij. Of het goed is voor Duitsland, voor de politiek, dat moeten we nog maar even zien. Maar wat mij in elk geval duidelijk was geworden, dat je de FDP eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt. Hoe moet Duitsland nu geregeerd worden? Om ja, maar ja. een vier citeerde zat te herhalen, De bal ligt bij mevrouw Merkel. Maar ik denk wel dat het op een grote coalitie hinausläuft. Om Peer Steinbrück te citeren. De bal ligt nu bij mevrouw Merkel. Maar ja, het zal er vast op uitdraaien dat het een grote coalitie wordt van SPD en CDU. Veel dank. Gerne. Mevrouw, wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Ja, ik ben me dat de FDP rausgeflogen is. Daar heb ik schon gebeten. Ik ben blij dat de FDP eruit is. Daar heb ik om gebeden zelfs. Ja, die denken ja nur aan zich en hun eigen bereichering. Die zijn am eigen morgen niet interessiert. Mm -hmm, Dan ja. is het goed en dat hebben die burger gemerkt. De FDP denkt alleen maar aan zichzelf. Nou, dat hebben de burgers echt wel in de gaten. En het is nu exit. Is het niet een beetje vreemd... dat er nog maar vier partijen in de Bondsdag zitten? Wissen Sie, die, die Linke is ja gekomen. Die Piraten hätten ja ook nog kommen kunnen. Also, daar is ja immer sehr viel we hebben een lebendige parlementarische democratie. En die komen ook weer in. Als ze hun machen, doen, als ze weer liberale politiek doen... dan kunnen ze ook weer in. En dan werden ze ook weer überzeugen. Ze hebben ja genoeg historisch Wählerpotenzial. Ze werden ook weer in Ach ja, maar dat is ook maar een kwestie van tijd. We hebben een levendige democratie. De FDP is er nu uit. De piraten hadden er bijna in gezeten. De linken zijn erbij gekomen. En uh, geef het nog een paar jaar en dan is de FDP ook wel weer terug... Zelf SPD geweerd. Ik vind het niet Ik glaube die SPD en die Wähler hebben zich meer erwartet voor die SPD. Ik heb zelf SPD gestemd. En het valt me eigenlijk een beetje tegen hoe die partij het heeft gedaan. Vooral als je bedenkt dat Peer Steinbroek een heel inhoudelijke campagne heeft gevoerd, wat je niet kunt zeggen van Merkel, die toch eigenlijk alle gevoelige thema's uit de weg is gegaan. Het wordt waarschijnlijk op een grote coalitie hinauslaufen. Bis hin, wanneer de Linke zo so sterk blijft. Bis hin, dat het durchaus een coalitie 2017 links-links-grün. of alleen links-links mogelijk zijn. Ja, ja. Dan een coalitie. CDU met SPD ligt voor de hand. Maar CDU met de Groenen zou ook nog kunnen. Ja, liever had ik natuurlijk gehad dat er een linkse coalitie mogelijk was geweest. Er zijn hier allerlei sociale problemen in Duitsland die moeten worden opgelost. Valt misschien in het buitenland niet zo op. Maar daarom kijk ik nu alweer uit naar de verkiezingen van 2017. Hoorde Roepaal vanochtend op straat in Berlijn. Ik praat erover door uh, met Hanco Jurgens... wetenschappelijk medewerker van het Duitslands Instituut in Amsterdam. Hij is hier, meneer Jurgens, welkom. En Goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, linkse, linkse coalitie, dat, dat is te krap, hè? Dat gaat het niet worden. Nee, dat wordt het sowieso niet. Nee. Nee. Dus moet uh, Merkel met iemand. En ja, het meest logisch dan toch die grote coalitie toch? Ja, dat ligt wel erg voor de hand. Hoewel de SPD dat niet zal willen. Want daar hebben ze slechte herinneringen aan. Ze hebben het slechtste verkiezingsresultaat ooit behaald. De vorige verkiezingen. En ze hadden enorme interne ruzies. Ja. Overigens het... Uh, Afgelopen kabinet eigenlijk hetzelfde laken en pak. De FDP uh, heeft ook enorme interne ruzies gehad. En is nu uh, zelfs uh, uit de bondsdag. Ja, het kwam al even ter sprake. Het lijkt alsof Merkel, Merkel de, de coalitiegenoten een beetje opvreet. Ja, dat is een, een van haar talenten. Een ja. van haar velen. Ja, precies. En, maar hoe bijzonder is het, of misschien wel hoe schokkend is het... dat de liberalen helemaal zijn weggevaagd? Ja, ik vind het heel erg schokkend. De liberalen zijn echt vormend geweest voor de bondsrepubliek... Uh, het gaat hier om 92 bondstagleden die plotseling werkloos zijn. De Liberalen hebben dus een verlies van 10 procent. 6 miljoen kiezers die niet meer op de FDP hebben gestemd. En dat is echt wel... Uh, in, in, uh, in de Duitse geschiedenis natuurlijk toch... de politieke geschiedenis echt uh, ja, bijzonder. Ook vind ik heel bijzonder eigenlijk... Als je kijkt uh, naar de zusterpartijen Jun uh, in Nederland... De VVD en D66... Uh, die het toch, uh, zeker als je ze samen optelt, heel goed doen. Ja. Dus het is interessant waarom de liberalen het in Duitsland uh, slecht gedaan hebben. Ja, ze, Merkel had ze kunnen redden hè, door de, de campagne er wat op te richten. geeft die tweede stem, want de Duitsers hebben twee ja. stemmen... Maar dat heeft ze niet gedaan. Nee, ze heeft wel nu, gisteravond gezegd... ja, welke partij in de geschiedenis heeft dat gedaan? Geef stemmen weg aan een andere partij. En dat vind ik wel dat ze daar gelijk in heeft. Het zou natuurlijk toch een beetje raar zijn... als je als politieke partij zegt van ja, stem ook op iemand anders. Ja. Dat is waar, daar heeft zij dan weer gelijk in. Maar goed, ze had het zichzelf makkelijk kunnen maken. Nu moet ze uh, gaan praten. Ja. In eerste instantie met de SPD. Ja, het is wel zo dat de Grote Coalitie uh, favoriet is bij de Duitse bevolking. Uh, en bovendien, achteraf, ondanks alle ruzies, ook uh, waarschijnlijk toch een beter kabinet geweest is dan het afgelopen kabinet. Ja. Uh, dus uh, bovendien is het ook nog zo dat beide partijen echte middenpartijen zijn: uh, de SPD en de CDU-CSU. En dat het dus heel goed mogelijk is dat Uiteindelijk samen toch wel door één deur kunnen. Goed. Praten we zo duidelijk over door. Na half negen. Anko Jurgens, blijf bij ons. En dan tot zo duidelijk. Hier is naar nou de verkeersinformatie bij de NWB Edwin Gerritsen. Met een groot ongeluk hoorde ik dat nou. Tien auto's op elkaar. Ja, op de A44 was dat Marcel. Maar die weg is inmiddels weer vrij. en de file lost ook snel op daar. Er staat 120 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. Wel twee lange files op de A12 Utrecht richting Den Haag. tussen de lunetten en woerden 10 kilometer. Dat is aan de vrachtwagen met een klapband. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Breda Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Dordrecht staat 6 kilometer en de rechte rijstrook is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal. Shake up a hands like a dynamite Throw all your worries Don't talk so fast To be tame in the pain When you realize uh, You gotta move Van Nelly hoorde u, gotta move, people gotta move. De nieuwe Donna taart ligt in de winkel, in Nederland. Zelfs een maand eerder dan in de Verenigde Staten. Het Puttertje heet de derde dikke roman van de schrijfster... en het verhaal speelt zich deels in Amsterdam af... en draait inderdaad om dat beroemde schilderij, Het Puttertje. Twintig jaar geleden debuteerde taart met De Verborgen Geschiedenis. Het werd een hit in ons land, ruim 800.000 exemplaren werden verkocht. Gisteravond werden boek en schrijfster gepresenteerd... in de Schouwburg van Amsterdam. Het gebeurt bepaald niet wekelijks, misschien zelfs al niet jaarlijks... dat een uitgeverij de Stadsschouwburg van Amsterdam afhuurt. Althans, een zaal daarin. Om een schrijver met haar nieuwe boek te presenteren. Deze avond gebeurt het met Donna Tartt. Ze komt met haar derde grote roman. Volgens Henk Pruppig, de directeur-uitgever van De Bezige Bij... Weerspiegelt nu deze avond en deze schouwburgzaal ook wel de hoge spannende verwachtingen die de uitgever zelf heeft van dit derde boek. Eerlijkheidshalve ja. maar dat, dat, dat betreft niet alleen de uitgeverij, dat betreft het hele boekenvak. Het is ontzettend leuk dat ik vandaag nog uh, van collega-uitgevers uh, felicitaties kreeg omdat zij heel blij zijn dat door dit boek er heel veel mensen naar de boekhandel zullen gaan. En uh, boekhandelaren reageren op dezelfde manier. Uh, en dat is omdat uh, ja, heel veel mensen hopen dat uh, ja, de boekenverkoop aantrekt. Dat mensen door ja, op zoek te gaan naar dit boek van Donna Taart ook weer andere boeken zien. En dat ze denken van, ja eigenlijk is lezen toch het mooiste wat er is. Onder de mensen in de zaal zitten ook diverse boekhandelaren. En zij hebben het boek al gelezen. Of in elk geval gedeeltelijk. Ik kan niet wachten tot ik zo weer naar huis mag. Ik drink even mijn champagne op en dan ga ik gauw weer lezen. Ja, is er een page turner? Uh... Ja, maar wel een lekkere, langzame page Zo'n boek waar je in verdwaalt, waar je in blijft hangen en in blijft wonen. En je wilt erin blijven. Zo'n boek, als je het uit hebt, denk je van nou, even, even geen ander boek. Ja, Gaat hij pak... lopen, denkt u? Ja, ja nee, dat, dat weet ik wel zeker. Ook omdat ik het zelf een mooi boek vind. En klanten vragen toch aan mij, Marta, wat vind jij van dat boek? En dan bent u altijd eerlijk, ook ik als u niks al vindt? Ik ben altijd eerlijk, ja. ja, ja, ja. Het is prachtig. Dus je kunt hele enthousiaste verhalen aan de klanten gaan vertellen. Absoluut, en dat is ook nodig. En daarom uh, is het ook heel belangrijk dat ze dit doen. Want uh, juist door een auteur te horen spreken, raak ik geïnspireerd als boekverkoper om ook uh, de mensen enthousiast te maken om het te gaan lezen. Het puzzeltje speelt zich af in drie steden: New York, Las Vegas en Amsterdam. Wanneer besloot taart te kiezen voor Amsterdam als decor? Ik started schrijven over Amsterdam 20 jaar geleden, toen ik de stad voor de Secret History voor The Secret History. En ik had taken veel notes over Amsterdam. En ik had over Amsterdam geschreven uh, tijdens al mijn bezoeken hier, zeven of acht op dit moment. 20 jaar geleden al. En ze kwam een keer of acht naar Amsterdam, naar Nederland, om research te doen. Maar wil ik dan weten, zit er misschien ook in haar achterhoofd? Laat ik maar kiezen voor Amsterdam, want daar heb ik zo'n groot publiek. Dus dan weet ik zeker dat ook dit boek goed gaat verkopen. I'm not really able to choose things like that. I mean, it's it, this was this was purely love, purely love to spend so long writing something you can't feign interest in it. You can't. Oh, I'm just going to do this for commercial reasons. To really to spend 11 years writing a book, you have to really love what you're writing about, or you can't do it. Nee, dat ontkennen, uh, want als je zo lang doet over een boek als zij doet, zo'n elf jaar heeft ze hierover geschreven. Dan kun je er alleen maar een succes van maken als je echt houdt van je onderwerp en van de locaties die je kiest. Je kunt niet elf jaar lang faken. Elke tien jaar een nieuw boek. Tot nu toe. Gaat het ook zo gebeuren bij het vierde boek? Het starting to look that way at this point. I would at one time I would have said no, but I think that maybe you're. I don't know. I don't know. But yeah, maybe, maybe it will. Donatart gisteravond dus in Amsterdam, haar nieuwe roman Het Puttertje ligt in Nederland in de boekwinkel. En dat is een primeur, jazeker, nog Remmers, Puttertje. Nou, het o, gaat over dat schilderij met ja. puttetje erop, hè? Van Karel ja, Fabricius, mooi. ja, zeker, heel mooi. Zeg, uh, je bent aan de lijn om te praten over duurzame energie. We hebben een, uh, een uh, energieakkoord, maar het schiet nog niet zo op, hè? Nee, het schiet helemaal niet op eigenlijk. Hè? Nederland hangt een beetje onderaan. En uh, daar houden ze zich in Utrecht op de hogeschool mee bezig: zonnecollectoren, zonneboilers, uh, van alles en nog wat. We zijn inmiddels van het dak af en we zijn nu terecht gekomen in het laboratorium, het ziet er meer uit als een soort fabriek met opengewerkte uh, uh, ketels. Oh, daar gaat nu iets schudden en trillen. Arie van Schepen dus een docent hier, wat is dit? Dit is een luchtbehandelingskast waar we dus ook energie in terugwinnen. En de warmte... Airco voor in een gebouw? Ja, luchtbehandeling echt. Dus die hoeft niet altijd airco te zijn. Kan ook verwarmen. En wat we dus hier ook doen is. Hier laten we zien hoe je dus de buitenlucht kan opwarmen. Met de lucht die je eigenlijk zelf automatisch afzuigt. Nou, en hier combineren we dan ook weer met de warmte van de zonneboilers. Die we net op het dak zagen. Nou, en op die kan je dus allemaal zien. Wat doe je daar nou mee? Ja, dus je kunt hier eigenlijk heel praktisch maken. Waar die wetenschappers in Stockholm met zijn 800 vandaag aan beginnen. Hè? Het vijfde klimaatrapport komt eraan. Daarom staan we hier. Hier zie je de praktijk. Dat is heel erg de theorie. En zo kun je dus energie besparen Absoluut. We verspillen eigenlijk nog heel veel energie in ons dagelijks leven. Heel veel systemen zijn slecht afgesteld, niet op het volledige rendement ingericht. Of warme lucht die je zo naar buiten blaast bij de airco? Bijvoorbeeld, komt heel vaak voor, geen recycling erin, geen efficiëntie. Een systeem wordt vaak neergezet, geen onderhoudscontract erbij. Niet op, niet op de levering, maar dat het eenmaal gekocht wordt. Dat zie je ook heel erg in aanbestedingen waar gekeken wordt, nou, wat is de is, niet, dus wat kost het in het gebruik. Nou, daar, zijn, daar is nog een gigantische wereld te winnen. En daar werken de studenten hier aan. Veel van wat hier staat komt ook van bedrijven. Daar werken jullie mee samen. En daar komen ook noviteiten uit... die ons wel wat hoger op die energieladder gaan schakelen... als het gaat om duurzaamheid. Nou ja, de, de, alle innovaties van bedrijven... die willen dat graag ook testen en kijken hoe werkt het nou. Levert het ook op wat er beloofd wordt. He, voor bedrijven is het vaak ook heel erg zoeken. Nou, en wij proberen daar dan met studenten... een project van te maken en ze te laten analyseren. Te kijken van nou, wat is er überhaupt uit te halen? Ja, wat is het rendement... Terwijl de buis trilt en de warme lucht er doorheen gaat... kijk ik even, valt mijn hoog op een poster van Loesje. Wie niet in zonne-energie gelooft, moet er eens in gaan liggen. Goedemorgen, uit taalglas, U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart. Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. 300 miljoen korten op de publieke omroep. Welke gevolgen heeft dat voor u, de kijker, en de mensen die er werken? Dan vind ik 600 miljoen echt wel een hoop geld waar je heel veel voor kunt doen. Er blijft dus genoeg over, zegt staatssecretaris Dekker. Maar bezuinigt hij de publieke omroep niet kapot? Levy, vanavond 5.30, Avro Nederland 2. Ook dat vakantiegevoel vasthouden...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 Waar vier jij de zomer van 2014? Boek nu op transavia.com slash Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid 4 met 200 pk? Wij dachten meer aan. Daarom heeft u slechts 14% bijtelling. Bovendien is de 508 Hybrid 4 extra aantrekkelijk. Want bij aanschaf van een 508 krijgt u een gratis Peugeot e-bike... te waarde van 1.500 euro. Of twee iPads 4 inclusief houders en draadloze koptelefoons voor de achterbank. Yeah! Dus ga nu naar Peugeot.nl of haast u naar de Peugeot dealer. Dit is Radio 1. Half negen, het NOS Journaal Nu, Jan van der Putten... Vijf Indonesiërs, van wie de vaders in 1947 op Sulawesi... werden geëxecuteerd door Nederlandse militairen, klagen de staat aan. Ze vinden dat ze, net als de weduwen van de slachtoffers... recht hebben op een vergoeding. Afgelopen zomer werd Nederland het eens met tien weduwen. Er werd een regeling voor de weduwen getroffen... die gaat gelden voor alle executies in Nederlands-Indië... tussen 45 en 49. Bij zaken van de kinderen van de doodgeschoten mannen... beroept de staat zich op verjaring. Maar volgens advocaten van de kinderen is dat onterecht. Supermarkt Plus probeert toeleveranciers te laten opdraaien voor gemiste inkomsten als gevolg van de nieuwe prijzenoorlog. In een brief van de leveranciers schrijft de commercieel directeur van Plus dat door de huidige marktontwikkeling er minder verdiend wordt op veel aanmerkproducten. Plus is genoodzaakt het opgetreden margeverlies bij u in rekening te brengen, staat er in de brief aan de toeleveranciers. Oud-hoogleraar Mart Baks van de VU in Amsterdam... heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag... fraude en het recyclen van zijn eigen artikelen. Dat staat in een onderzoeksrapport dat de universiteit heeft laten uitvoeren... naar de politiek-antropoloog. Baks heeft onder meer de namen van tientallen artikelen van zijn hand... in officiële publicatielijsten verzonnen. En ook loog hij dat hij bepaalde onderscheidingen heeft gekregen. En dat hij, hij heeft onderzoeksresultaten gepubliceerd... waarvan hij wist dat ze niet klopten. En Keniaanse veiligheidstroepen hebben vanmorgen opnieuw geprobeerd... om de terroristen in een winkelcentrum in Nairobi uit te schakelen... en hun gijzelaars te bevrijden. Er waren schoten en explosies te horen en er vlogen helikopters over. De 10 tot 18 aanvallers van de islamitische terrororganisatie Al-Shabaab... houden nog zo'n 10 gijzelaars vast. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Severin, goedemorgen. Je hebt eerder gezegd dat het is grijs is, 50 tinten grijs. Gaat de zon helemaal niet schijnen? Nou, ik verwacht wel dat hij af en toe gaat schijnen. Hoor. Op diverse plaatsen zal hij in de loop van de dag wat vaker doorbreken. Maar het is, uh, het is waar wat je zegt. De bewolking, het grijze weer, dat heeft de overhand. Dat houdt de overhand. We hebben te maken met een hoger drukgebied. Maar de onderste laag van de atmosfeer die is heel vochtig. En de zon heeft toch wel wat moeite om die uh, bewolking weg te krijgen. gaat op ja. sommige plaatsen lukken. En daar wordt het dan uh, aangenaam weer vanmiddag met zonne 20, 21 graden. Oh, dat zijn toch behoorlijke temperaturen nog. Ja, dat, dat kun je rustig na zomer weer noemen. Gisteravond is officieel de herfst begonnen. En op de plaatsen waar vandaag het grijs blijft, daar mogen we het dan gewoon herfst weer noemen. En daar dan temperaturen van zo'n 16, 17 graden. Maar het is overal heel rustig weer. En er valt op een heel enkel spatje uit de dikste bewolking naar eigenlijk ook helemaal geen regen. Dus uh, geen slechte dag. Michiel Severin bij Weerplaza, dankjewel. Door naar de verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Het is een normale maandagochtendspits met 120 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de Randstad. Prook op de wegen richting Eindhoven. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor Dordrecht 7 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij... Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Voor Knobbel Kleinpolderplein staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Eigenlijk was het in een kwartiertje gebeurd. PSV gaf Ajax een pak slaag. En de fans hadden het dag van hun leven. Gold dat ook voor de broertjes van de Kerkhof? Hoort u zo.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 Zes minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten vanochtend natuurlijk veel over de verkiezingen in Duitsland. Uitslag daarvan was overweldigend. Goed nieuws voor Angela Merkel en de CDU. Grote overwinning, 41% en een half van de stemmen. En is dus veruit de grootste partij. Ga ik over praten met Hanko Jurgens, Duitsland Instituut in Amsterdam. Wetenschappelijk medewerker. Meneer Jurgens, nogmaals welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Merkel heeft nu, dat gaf u net al aan een lastige klus, ze moet een coalitie gaan vormen. Um, hoeveel tijd heeft ze daar eigenlijk voor om dat te doen? Ja, dat is wel grappig. Ze hebben in Duitsland geen formateurs en informateurs. En uh, over het algemeen is het klusje in twee maanden geklaard. En dat is tot nu toe inderdaad uh, vaak het geval geweest. Het wordt nu wat lastiger, maar ik verwacht niet dat het heel lang zal duren. Nee, dus moet ze vandaag gelijk aan de slag. Ja, maar er worden natuurlijk eerst eens even uitgebreid uh, bekeken wat uh, de wensen zijn. En uh, ik denk dat de SPD ook uh, zeer terughoudend zal zijn. Want die, zoals, uh, zoals ik net al zei, hebben die slechte ervaringen met de vorige gro grote coalitie. Uh, en dus het, het wordt waarschijnlijk eventjes een paringsdans, om het maar zo te zeggen, mm -hmm. uh, voordat er iets gaat gebeuren. Ja, Steinbruck zal de huid natuurlijk duur gaan verkopen. ja. ja. Ja, wat ook in de Duitse verhoudingen niet onbelangrijk is... is dat in de bondsraad, dat is zeg maar de Duitse Eerste Kamer... heeft de SPD een meerderheid. En uh, daarmee staat... Uh, dat, dat, dat, daar kun je twee dingen over zeggen. Enerzijds dat CDU-CSU daardoor ietsje zwakker staat. Maar anderzijds dat als er een grote coalitie komt... En de SPD uh, erachter staat dat het toch een stabiele regering zal zijn. Hm. Maar stel dat hij er niet komt. Um, kan Merkel dan in een soort Nederlandse positie terechtkomen? Dat, dat die Eerste Kamer steeds maar dwars kan gaan leren. Ja, dat is uh, in het verleden vaak gebeurd en uh, dus in, dat is ook de, de meest belangrijke reden dat ze uh, vrijwel zeker voor de grote coalitie zal kiezen ja. en niet uh, samen met de Groenen, omdat uh, de, de, de Groenen in de, slechts in één deelstaat een minister-president he heeft en die deelstaten die vormen gezamenlijk uh, de, de Bondsraad. Ja, dat want dat was een andere optie geweest, uh, uh, CDU samen met de Groenen, ja. maar Groenen hebben ook al aangegeven, ja, we lopen wel heel erg ver. Uh... Ja, en de CSU ook. Dus de, de Bayerse zusterpartij oh ja. is toch wat conservatiever. Uh, ook wat liberaler trouwens. En die hebben helemaal niets met, uh, met de groenen. Dus uh, dat, dat wordt ook nog eens een probleem. Ja. Ook de, de meeste Duitsers, nou ja, bijna de helft geloof ik. Ziet graag die grote coalitie. Ja. Waarom eigenlijk, weet u dat? Omdat ze toch tijdens de crisis, uh, de, de kredietcrisis toen die begon... heel goed gehandeld hebben. En Merkel en Steinbroek dus een goed koppel waren. Ja, toen... hij was minister van Financiën. ja. Uh. En het komt erop neer dat uh, to, toen, uh, toen de coalitie met de FDP gevormd werd... dat er sindsdien, uh, vooral ten aanzien van Europa, nou, veel ruzie is geweest... en niet zo heel veel grote hervormingen doorgevoerd zijn. Daar had uh, SPD wel gelijk in dat uh, Merkel goed op de winkel gepast heeft... Uh, maar verder niet zo heel veel bereikt heeft, dit kabinet. Hoe is met Steinbroek? Uh, hij heeft wel een uh, campagne gevoerd... om ook uiteindelijk bondskanselier wel te ja. worden. Hè? Het zat daar natuurlijk nooit echt in... Maar hij heeft ook nog wel wat fouten gemaakt. Veel, Hij kwam ja. met zijn vinger en allerlei declaraties voor lezingen en dat soort zaken. Hij heeft heel veel fouten gemaakt. Heeft hij zich ook onmogelijk gemaakt? Heeft hij ook nou, uh, tegen zich in het harnas gejacht? Ik vind het heel interessant. Hij, zegt, hij heeft veelvuldig gezegd dat hij geen minister meer wordt in een kabinet Merkel. Uh, ook uh, nog een paar dagen geleden. En, uh, en wat ik heel interessant vind... is dat die dynamiek binnen de SPD... Uh, is zo dat... Daar, daar is een, wat men in Duitsland dan een burgerlijke kant noemt... dat is wat wij sociaal-liberaal zouden noemen... En er is meer een linkervleugel. En Sigmar Gabriel, de voorzitter van de SPD... Uh, hoort duidelijk tot de linkervleugel. Dus binnen de partij zou het best wel eens kunnen... dat Stijnbroek nodig is uh, om, om die rechtervleugel uh, vorm te geven. Ja. En ik ben dus nog niet helemaal zeker of Stijnbroek echt uh, helemaal... Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij uh, inzetbaar is voor de partij. En, maar niet als minister. Nou, dus ik ben heel erg benieuwd wat zijn rol gaat worden. Ja. Voor Nederland is het natuurlijk van groot belang... dat de Duitse economie zo goed blijft draaien als hij nu doet. Ja, zeker. Zou dat, kunnen, zou dat enigszins kunnen gaan haperen met SPD en de regering? Want nee, uh, de hervormingen nee, nee, nee, nee. van zoveel jaar geleden... onder Schreuder... Uh, dat met zijn de hervorming van de SPD. Uh, ja, dat, dat, dat dus. zit ze heel erg dwars. Dat zit ze dwars. Dat dus klopt. komen we nu weer met minimumloon en ja, betere komen, arbeidsvoorwaarden? Ja, vooral dus uh, inderdaad deeltijdarbeid is een, een, een pijnpunt. En uh, daar zullen ze zeker zaken willen veranderen. Uh, de, de, de armoede was een heel belangrijk uh, verkiezingsthema. Ja. Maar de SPD kijkt wel uit om uh, het verwijt te krijgen... dat ze geld over de balken willen smijten. Dus dat zullen ze zeker niet doen. Bovendien, dat moet echt wel gezegd worden, een investeringsagenda... Uh, uh, zou in Duitsland helemaal niet misstaan. Dus ja. vooral op het gebied van infrastructuur of middelbaar onderwijs. Uh, en dat is ook goed voor Nederland. Ja, nou... Op naar die grote coalitie. Want uh, FDP, nou hebben we het al even kort besproken. Dat is geen optie meer. Ze zijn nee. helemaal verdwenen. Het ja. is weggevaagd. Dat is, ja. dat is toch behoorlijk schokkend. Ja, ik vind het echt schokkend dat uh, FDP, die zo belangrijk is geweest... ook voor de wording van de bondsrepubliek... en uh, ja, die, die toch wel liberale traditie die Duitsland ook kent... altijd een kleine partij geweest... De, dat die dus nu uh, het zo ver geschopt hebben... dat ze uh, helemaal uit de bondsdag zijn. Ja, dat zat ook uh, niet mee. Hè? Ze zijn ook belachelijk gemaakt. Ze hebben zelf natuurlijk ook veel... Gemaakt, Ze hebben ook. geen sterke mensen? Nee, dat is echt ongelooflijk. Ze hebben wel sterke mensen. Uh, zoals Guido Westerwelle en Christian Lindner. Dat die, maar die zijn allebei weggepromoveerd. Hè? En uh, de mensen die ervoor teruggekomen zijn... die, uh, ja, die hebben ook veel pech gehad. Uh, uh, vooral Rainer Brudelen, de lijsttrekker... die werd meteen beschuldigd van dat hij... Uh, na afloop van persconferenties nogal eens... Uh, rare dingen tegen jonge vrouwelijke journalisten... Uh, zij, waardoor hij meteen in een, een heel negatief daglicht kwam te staan. En daar is hij nooit meer bovenop gekomen. Nee, hij was ook nog lastig te verstaan. Ja. Nou ja. Het <laughs> ja, hielp die allemaal niet beter. mee. Ja, ja. allemaal niet mee. FDP dus weg. Goed, we gaan het afwachten wat de komende dagen gaat gebeuren. Um, beuren. zoals gezegd. Peer Struinbroek zei het ook al. De bal ligt bij Merkel. Anko Jurgens, hartelijk dank. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Voor de eerste sinds 2009 wist PSV weer te winnen van Ajax gisteren. Succes dat de Eindhovense ploeg goed kon gebruiken... want de afgelopen zes wedstrijden werd er niet meer gewonnen. Dieptepunt was de nederlaag afgelopen donderdag... in de Europa League tegen het Bulgaarse Ludogorets. Overwinning op Ajax werd met gejuich ontvangen natuurlijk... in de twee business lounges ook van de gebroeders René en Willy van der Kerkhof. Joris Kreugel bekijkt de wedstrijd in het gezelschap van deze kritische tweeling. Willy van der Kerkhof. Wat denk jij wat het wordt? Even kijken. 4-2 voor PSV. Dus in dat opzicht zijn jullie geen tweeling eigenlijk, hè? Hij zijn twee. Ik weet Hij is bescheiden altijd. Jullie begeleiden hier eigenlijk alle mensen in deze business lounges. Iedereen heeft er eentje. Wij zijn in ieder we hier van onze eigen box alle twee gasten. En ja, Jullie zijn druk met de gasten bezig, maar kunnen jullie dan ook nog wat van de wedstrijd zien? Oh! Of heb je zoveel voetbal in je leven gezien, denk je van nou, laat me zitten. Ja, wat ik nou? We missen, we missen de mooiste kansen. Moeten zijn, uh, ja, dat nou moet Dat zijn na een paar minuten. gewoon dus, uh, een dot van de, de kansen. kansen. Dat is cruciaal voor dit soort wedstrijden. De kansen die je krijgt moet je benutten. Is een geweldige aanval. Uh, ja, jammer. Maar in ieder geval een ontketend PSV. Even in de eerste vijf minuten. Uh, huh? PSV heeft in deze vijf minuten al beter gespeeld... dan de afgelopen uh, donderdag in de europa We uh, ja. ja. moeten niet vergeten dat Ajax... Uh, een goede ploeg is hoor, dus uh, in, mijn, in mijn optiek zijn ze toch wel een beetje verder als, als PNV, maar ja, goed, die zijn ook al een paar jaar geleden begonnen. Ik uh, zie toch nou na een, een kleine 25 minuten dat Ajax ook beter in de wedstrijd begint te komen, meer balbezit heeft. Maar heb je wel soms het idee van, hé, dat je nog wel even lekker willen stofzuigen over dat veld? Ja. <laughs> soms zou je wel eens creepers en zeker dit, dit soort wedstrijden zijn. De, voor voetballers zijn de leukste wedstrijden om te spelen. Op dit moment heeft Ajax PSV in de tand. Ja, en een uh, leuke eerste helft. 0-0. De dus, uh, ja. tweede helft is begonnen. Wat beter 1-1 of 2-2 kunnen zijn uh, aantrekkelijk voor het publiek. En, uh... Ah, maar goed, goed het was nog wel uh, 1 of 2-0 voor ons. ja. Het, het zakt het zak een beetje terug. Het is, uh, nou, hier 1 tegen 1 uitspelen. Gewoon uitspelen. Geen, geen, geen. Ja. Yeah. <laughs> Kijk, daar is hij. Eindelijk. In. De bal was van richting veranderd, Willems. Willem's. Oh, oh, oh, hij moet hem spelen. Dat was een knappe goal van Willems. Ja. Maar ook de te waterflijt tot hebt gelijk. Tot die gelijk. gelijk. Ja, ja, ja, ja. Nou, jullie geven elkaar <laughs> altijd gelijk. <laughs> nou wij het dus niet aan begrijpen en jij ook niet. Als je dan is nou zo ziet zo zoals zoetballen, aan de misschien ook aan de tegenstander ja, te maken. Ja, ja. Als je het ziet, dan was het nog niet waard om op haar te worden. Ja, ja, ja, ja, ja. 4-0, PSV-Aja. Het begin van het, de tweede de PSV toch wel duidelijk overhand. aan de kansen die ze creëren, toch wel uh, verdiend. Uh, ja, beetje gefatteerd, maar toch wel verdiend. daar ben jij het roerend mee eens. Als uh, een eigen tweeling ben ik er helemaal mee eens. <lacht> nee, en Willy van der Kerkhof hadden een mooie middag gistermiddag. Komt het ook goed zien. Goeie bril op. <truimert> Gaat ook voor. Het weer Gerritsen bij de ABB. Er zaten 90 kilometer file. Veel dagelijkse files worden al wat korter. Dat geldt niet voor de files bij Utrecht. De lange files staan nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Muiden 9 kilometer. De A6 Lelystad richting Muiden voor Muidenberg 5. A12 arnhem Den Haag voor Knopend Oude Rijn 7 kilometer. En bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A20 richting Gouda voor Knopend Kleinpolderplein... staat 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht.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 But don't look down Cause I'm on top of the world hey. I'm on top of the world hey. Waiting on this for a while now paying my dues to the dirt I've been waiting to smile And I'm hey. holding it in for a while hey. Take you with me if I can Been dreaming of this since a child I'm on top of the world I've tried to cut these in the world. Legend Dragons on top of the world. On top of lowland, Dat waren ze een groot succes. Gaan we naar Mino Remmers, die is vanochtend in Utrecht... en probeert energie te besparen... of in ieder geval het zo duurzaam mogelijk op te wekken? Ja, je hoort nu allerlei leidingen lopen. We staan, ze hebben hier op de hogeschool in Utrecht... Hebben ze een duurzame energieproeftuin. Geen plantenbakken en leuke boompjes. Wel zonneboilers, collectoren en zelfs een apparaat... waarbij je zonne-energie en een boiler in één hebt. Hè? En wij staan nu in beneden... in. Een een laboratorium, letterlijk. Ja, het Energielab, waar we dus daadwerkelijk kijken van nou, wat, hoeveel energie wordt er nou daadwerkelijk opgewekt. Dat meten we ook allemaal wetenschappelijk met geëikte systemen om daar ook echt goede conclusies aan te kunnen hier verbinden. Hier hangen vier centrale verwarmingsketels, natuurlijk, studententechniek, volledig opengeschroefd. Uiteraard, he, we moeten een beetje kijken wat er nou eigenlijk onder zit en hoe het nou daadwerkelijk werkt. Nu hoor ik allemaal waterdoorleidingen lopen, wat is dat? Nou ja, de zonneboilers die we net op het dak hebben gezien, daar vertelde ik net al van dat we die warmte gebruiken in luchtbehandelingskasten en systemen. En we kunnen hier ook simuleren dat er, zeg maar, ochtends mensen onder de douche stappen of water tappen. En dan en... kijken van levert die genoeg op. Precies. Nou, en dan op het dak staan dus weer systemen die het altijd weer terugkoelen naar die 7 graden van de waterleiding, net zoals ik vanochtend ook al zei. En daarmee kunnen we dus zien hoeveel temperatuursverschil door de zonneboilers wordt opgewekt. Nou, daarmee kan je dus ook zien hoeveel. Is energie dat significant, bepaalde... zo'n ding? Absoluut. Eh, nou ja, als je bedenkt dus dat het van 7 graden naar 60 graden moet. Nou, dat is dus een delta T van 53 graden. Ja, tuurlijk. Uiteraard, hè? 60 min 7. <lacht> En dat betekent dus dat de, het, het, het, het meestal komt dat toch zeker een Docent twintig, techniek hè? Ari van Schepen hoor je? Ja. En als het toch zeker 20 of 40 graden uit die zonneborders komt, nou, dat hoef je dus al niet meer op te warmen met gas, en dan blijft er nog maar 20 graden over. En dat is dus een gigantische, significante uh, energiebesparing die je dan gerealiseerd hebt. Erlijn Eweg vertelde net: hier doen we praktisch waar de wetenschappers, het zijn er zo'n 800 in Stockholm vandaag aan beginnen. Ja, inderdaad. Uh, wetenschappers in Stockholm die zijn bezig met te vergelijken... van wat de klimaattoestand uh, is op dit moment. Uh, uh, er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar de veranderingen van het klimaat. Uh, dat staat nog wel wat ver af van veel mensen in Nederland. Um... Nou, dat wil ik maar zeggen, want dit, het vijfde klimaatrapport komt eraan. Daar werken zij voorbereidend aan voor de volgende klimaattop. Dat is de reden dat we hier staan. Ik heb die website van het IPCC eens even bekeken. Duizend kleine lettertjes, technisch ingewikkelde taal. Totaal niet voor het grote publiek bedoeld. Ja, dat klopt. Het is ook niet bedoeld voor het grote publiek. Het is eigenlijk een advies wat gegeven gaat worden aan de regeringsleiders... Uh, uh, waar ze nu mee bezig zijn. Vijf dagen gaan ze evalueren wat de omstandigheden van het klimaat zijn. Ja. Uh, wat voor een invloeden er mogelijk zijn. Wat voor een wetenschappelijk ze onderzoek. Ze doen niet zelf wetenschappelijk onderzoek. Ze evalueren eigenlijk bestaand onderzoek. Ja, precies. Dat is het. Ja. Ja. En Nederland bungelt onderaan. 4,5 aan duurzame energie wordt opgewekt. Dat zou moeten zijn in 2020. 20 dat is al door de regering naar beneden bijgesteld. Tot 16 Gaan we dat halen ooit? Ik hoop het wel. Ik twijfel aan of het gaat lukken in Nederland. Als je kijkt naar de Europese doelstelling om 20% in 2020 te halen, dan kunnen we dat mogelijk gaan redden, omdat Finland en Zweden al op 50% duurzame energie... Ja, waarom blijven we... Wij... Toch eventjes terug naar Arie van Schepen. Waarom blijven wij zo? Is dat bijvoorbeeld omdat een welstandscommissie uh, tegen mij zegt, ja meneer Remmers, leuk dat u een zonnebeschermcollector uh, op het dak wil zetten, maar het beschermt dat, zich, mag niet. Nou, dat speelt zeker mee. En uh, dat merkt ook hier in Utrecht, waar toch heel veel oude gebouwen zijn... en een stadsaanzicht heel erg van belang is, hè, als oude stad. En dat ook uit willen uitstralen. Dat heeft er in absoluut effecten. En dat, je je dat je dat ding niet mag plaatsen? Dat je dat ding niet mag plaatsen. Is gewoon natuurlijk, ja, dan komt dat natuurlijk nooit op. Nou, je ziet dus ook dat de fabrikanten daar op proberen in te spelen... door systemen te maken die uh, esthetisch wat aantrekkelijker zijn. Oftewel, ze ja. zien er wat beter uit. Ja, op het verwerken in het dak zelf. Precies, hè, of uh, waar je dus een compleet systeem hebt... wat dan uh, als dakvervanger werkt in plaats van de dakpannen. Waar dan dus ook uh, zonnepanelen op zitten en leidingen doorheen lopen als zonneboilers. En daarnaast ja, is het toch zoveel mogelijk ook het beleid van de regio beïnvloeden. Ja. Er komen wel nu bijvoorbeeld. Ik zag hier een heleboel spaarlampen, de LED-lamp. Die hebben we tegenwoordig wel uh, steeds meer. Die, die komt er wel. Ja, absoluut. En dat is dat, uh, iets wat wel doorkomt. En dat is dus uh, hartstikke hoopvol dat, uh, dat innovatie op het gebied van duurzaamheid ook uh, door, uh, doorstoomt, zal ik maar zeggen. Uh, het is wel zo dat er. Er zijn verschillende soorten ledlampen. Er zit toch altijd dus een laag voltage waar ze op werken. Dus dat betekent dat er veel voorschakelapparatuur op zit. Die is niet altijd even, uh, nee, efficiënt. Die worden weer warm, die trafootjes. Precies. Uh, en daar heb je ook weer verschillende kwaliteiten in. Uh, dus dat, uh, dat wisselt gewoon. En uh, daar is ook nog veel in te maken. Maar feit blijft dat uh, een uh, innovatie die energie bespaart, uh, is doorgebroken. En dat biedt hoop voor de toekomst. Ja, Straks gaan we nog kijken naar een bijzonder product... wat ze hier ontwikkeld hebben op de hogeschool. Een soort boom die je in het bos kan zetten... en waar je je mobiele telefoon en ook je fiets... je elektrische fiets aan kunt opladen. Maar ja, Marcel, je hebt natuurlijk geen elektrische fiets, hè? Ik heb, nee, natuurlijk niet. Alles op eigen kracht. Nee. Ja, dacht ik wel. Maar een boom waar ja. je iets kunt opladen... daar zijn wij weer zeer in geïnteresseerd. Maar ja, ja weer een cliffhanger. Tot zo dadelijk. Het NOS Radio in journal Media Overzicht met Gert Kluk. De Zweedse politie heeft een illegaal register aangelegd met daarin de namen van duizenden Roma, van wie de meesten geen enkel crimineel verleden hebben. Dat meldt de Zweedse krant Dagens Nieter. Volgens de journalisten van de krant staan er ruim 4000 mensen in die database. Enige reden voor opname daarin is dat ze zijn geboren in een Roma-familie, Op dus politiebron Twee moskeeën in Helmond gaan geen slachten bij het offerfeest... als protest tegen hoge schapenprijzen, meldt Omroep Brabant. Het slachten van een schaap tijdens het offerfeest... is bijna twee keer zo duur als in de rest van het jaar. En de Helmondse moskeeën vragen moslims in Nederland om mee te doen... en dit jaar ook geen schapen te slachten. RTV Noord-Holland kijkt vooruit op de ontwikkelingen in de moordzaak... rond volleybalse Ingrid Visser en haar partner Roderwijk Severijn. Het stel kwam uit huizen Noord-Holland. Vandaag komen de verdachten van de moord voor de onderzoeksrechter... En dat zijn onder meer de manager van de volleybalclub uit Morsja en twee ingehuurde Roemenen. Het CDA wil een dikke vinger in de pap in ruil voor steun, lezen we vanochtend in De Telegraaf. Volgens de krant eist het CDA een radicale koerswijziging van het kabinet... in ruil voor steun voor de 6 miljard euro aan extra bezuiniging. Dat staat in het alternatief voor de miljoenennota dat het CDA vandaag presenteert. De Telegraaf denkt dat dat alternatief een horrorscenario is voor de PvdA... omdat het veel van de paradepaardjes van die partij vernietigt. De Nieuwe Wildernis gaat vanavond in de première... lezen we op de website van De Natuurfilm over de Oostvadersplassen. Hoorde u ook eerder in deze uitzending al. Die première is in het Concertgebouw en de soundtrack wordt live gespeeld door het Concertgebouw Orkest. Maar niet iedereen is even blij met deze film. Natuurblogger Bas van Dijk maakt zich boos over de film die de werkelijkheid verknipt zou laten zien. Zo komen we niet te weten dat 21 vogelsoorten verdwenen door de ronddenderende paardenkuddes. Die horen volgens Van Dijk helemaal niet thuis in het natuurgebied. En RV Utrecht verwondert zich over een artikel in de Boston Globe. Die Amerikaanse krant heeft de stad Houten uitgeroepen tot een mekka voor fietsers. De Boston Globe heeft een lyrisch verhaal geschreven over fietsen en fietspaden in Nederland. En in dat artikel wordt Houten de hemel van de hemel van fietsers genoemd. Kijk aan. Geert Kluk las mee met het mediaoverzicht zo dadelijk na negen uur. Dan hoort u hopelijk meer over een nieuw incident van wetenschapsfraude. En hebben we contact met Koed Lindijen in Nairobi. Hij houdt de ontwikkelingen rond dat winkelcentrum in de gaten. Blijft u luisteren. De meeste allochtonnen wonen hier, in deze buurt eigenlijk. Vier jaar terug was het de slechtste buurt van Nederland. De Amsterdamse kolenkitbuurt. Hoe gaat het daar nu? Wordt die kinderen wel van alles kwalijk genomen? Maar dat kan je helemaal niet doen. En wat gebeurt er om problemen op te lossen? We fleuren de buurt hier een beetje op. Deze week van half tien tot half elf in KRO Goedemorgen Nederland. De kolenkitbuurt. Dit is wat je ervan maakt, hè? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. Ook dit blijft niet zonder gevolgen. De Nederlandse huizenprijzen lijken in rustiger vaarwater te komen. Economie... Is dit nou een goed moment voor mijn dochter om te kopen? Of gaan die huizenprijzen toch nog verder omlaag? Kan ze beter blijven huren? En wat is nou slim? Een goed advies begint met een goed gesprek. Of met een van onze andere financiële routeplanners op abnambro.nl. Antwoorden op de vragen van nu. ABN AMRO, de bank anonu. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de nieuwe concerten voor dit seizoen. Ervaar het zelf. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.